12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De topmannen van RTL, SBS en de publieke omroep... zijn zometeen hier om meer te vertellen over die nieuwe terugkijkservice. NL Ziet heet dat, van RTL, SBS en NPO. Verder een mediaforum met Juri Albrecht en Gert-Jaap Hoekman. En nu het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Goedemiddag, Nederlander opgepakt die aanslagen in België zou willen plegen. In Japan is het lek ontdekt in de kernreactor van Fukushima. En Brussel gaat akkoord met de Nederlandse begroting voor volgend jaar. Blijft droog vanmiddag, alleen in de kustprovincies valt nog een bui. Misschien wel twee, het wordt 9 graden en daarbij waait een zwakke tot matige noordenwind. Morgen ook zonnig en droog, zondag bewolkt en vooral in het noorden druiderig. Dan is er in het zuiden wel kans op wat zon. De Belgische Sint-Niklaas is een 23-jarige Nederlander opgepakt... die mogelijk plannen had voor een serie terreuraanslagen in België. Zijn eerste doelwit zou de publieke omroep VRT zijn geweest. Dus die maar is gebeld. Luc de Wilde, verslaggever bij de VRT. Goedemiddag. Goedemiddag. U kwam met het nieuws vanochtend. Hoe bent u erachter gekomen? Wel, uh, het is via een informant dat ik het in de loop van de dag gisteren heb uh, opgevangen... En toen heb ik bevestiging gezocht bij het Openbaar Ministerie in België. En dat is dan ook in de loop van de avond, dus gisteravond, gebeurd. En die informant die had gesproken met die 23-jarige Nederlander? Nee, nee, die moet zich situeren in de gerechtelijke middens. En die heeft dan het verhaal gedaan dat die man was opgepakt... ...dat hij op dat ogenblik een aantal herbergen, cafés aan het bezoeken was... Ja. ...om mensen te ronselen, om zijn plannen te begeleiden, die hij had. En dat is eerder deze week, is hij al opgepakt? Ja, hij is woensdagavond opgepakt en die is gisteren voor de onderzoeksrechter verschenen. Dat is de rechter van justitie uh, bij jullie in Nederland. Ja. En die heeft het hem ook aangehouden. Uh, of, ja, ja. En, en wat was hij van plan? Is dat al helder? Wel, hij had een manifest bij zich, een beetje te vergelijken met Anders Breivik in Noorwegen. Waarin hij gedetailleerd melding maakte van de plannen die hij had om de instellingen te ontwerpen in België. En hij zou eerst een aanslag plegen op de VRT, radio en televisie. Om dan ook zendheid te kunnen verkrijgen, uh, waarbij hij zijn plannen zou kunnen aankondigen aan de bevolking. Oh ja, want ja, dat wilde ik weten waarom de VRT, maar dat had daarmee te maken. Dus, uh, ja, je ja, wou die inderdaad kenbaar maken. Ja. En en is er ook al duidelijk waarom hij dit allemaal wilde doen? Nee, daar is nog geen duidelijkheid over. Er zijn ook gisteravond nog huiszoekingen gebeurd op het adres waar hij verblijft in Sint-Niklaas. Uh, zoals u al gezegd had, het is een man uit Nederland, maar hij verbleef al een tijdje in Sint-Niklaas. En ik neem aan dat we in de loop van vandaag of morgen misschien meer details gaan krijgen over zijn achtergrond en zijn motieven. Dan kunt u, u weet ook niet meer dan dat het een 23-jarige Nederlander was die al een tijdje daar, daar in België uh, verblijft. Ja, uh, mm. wij zijn zelf... Uh, aan het proberen achterhalen uh, uit welke hoek hij moet gesitueerd worden. Dat is dus natuurlijk ook een vraag uh, hoe ernstig het is. Uh, de man wordt wel psychiatrisch begeleid, maar toch zegt het gerecht... Uh, hij had uh, voldoende uh, ernstige aanwijzingen om die aanslagen ook te beramen. Ik hey, dank u wel voor de uitleg uh, op dit moment. Luc de Wilde, verslaggever ja, bij de VRT. Goedemiddag. Graag gedaan. Brussel gaat akkoord met de Nederlandse begroting voor volgend jaar, hoewel het tekort ook volgend jaar nog boven de Europese norm uitkomt. Eurocommissaris Reen roept Den Haag daarom op om het herfstakkoord en de begroting voor volgend jaar zonder verdere compromissen uit te voeren. Reen zegt dat Nederland precies binnen de regels blijft. The Dutch government and the parliament have recently reached a very important budget deal concerning next year. Dus we concluderen dat de Nederlandse effectieve actie heeft... in de licht van de structurele fiscale effort. Alles, Olly Rijn. Het Nederlandse economische beleid wordt het komend jaar extra door Brussel in de gaten gehouden. Kroatië, Litouwen en Finland krijgen een tik op de vingers van de Europese Commissie... omdat die te weinig doen om hun begroting op orde te brengen. Japanse energiebedrijf Tepco heeft een bron ontdekt... in een van de kernreactoren in Fukushima... van waaruit besmet water lekt. Het was al lang bekend dat er water uit die reactoren lekt. Maar tot nu toe was onduidelijk waar die lekken zaten. Correspondent Kjell Duits in Tokio. Uh, vertel maar, waar lekt het? Nou, er zijn tijdens uh, die ramp in 2011 drie kernreactoren beschadigd geraakt. En deze lek is gevonden bij kernreactor 1. En er zijn twee lekken gevonden. En dit is volgens Stepco het energiebedrijf, de primaire bron van het uh, besmet water dat uit die reactor lekt. En betekent dit ook dat ze dat lek uh, nu snel kunnen gaan dichten? Um, die kans bestaat. Um, op het ogenblik hebben de ingenieurs nog geen plannen. Maar nu ze weten wat en hoe en waar, kunnen ze daaraan beginnen. Ja, want uh, ja, we praten erover. Maar ondertussen stroomt dat besmette water nog altijd daar het grondwater in? Nou, dat is niet het geval. Volgens Stepco is het een gesloten systeem. Het water lekt ingangen onder de reactor en daar ja. hebben ze het water zo laag mogelijk gehouden zodat het niet in contact komt met grondwater en volgens TEPCO komt het ook niet in contact met zeewater. Het wordt weer de kernreactor ingepompt om daar eh, de koeling te verzorgen en een gedeelte ervan wordt uitgepompt en in tanks opgeslagen. Aha. Weet jij ook hoe ze erachter uh, zijn gekomen, dat lek? Hoe hebben ze dat ontdekt? Ja, dat is heel interessant. Ze hebben een uh, op afstand bestuurbaar bootje gebruikt. Een modelboot van ongeveer 90 centimeter lang en 30 centimeter uh, breed. Ja. En die is de afgelopen twee dagen rond die uh, reactor, zeg maar, in de gangen onder de reactor gevaren. Met een camera bovenop. Oké, okay. grappig. Uh, nu kunnen ze dus aan de slag met het, uh, het dichten van het lek daar... Uh... Ja, dit is een ja? belangrijke stap. Eindelijk weten ze waar, waar het lekt. Er is nog één reactor die nagekeken moet worden: kernreactor 3. Ja. En het staat nog niet precies vast hoe en wanneer dat gaat plaatsvinden. Hou ons op de hoogte. Kjell Duits in Tokio. Dankjewel. Dit is het nos -journal. Het Door Alt -Megens. Volgend jaar komt er een internetsite... waar programma's van commerciële en publieke omroepen op kunnen worden teruggekeken. RTL, SBS en de NPO gaan samenwerken op het gebied van uitzending gemist. Dat doen ze onder de noemer NLZiet. Daar kunnen kijkers tegen een vast bedrag per maand... programma's gaan terugkijken tot een jaar terug. Het is nog niet duidelijk wat NLZiet gaat kosten. Op dit moment zijn er verschillende platforms... waar programma's kunnen worden teruggekeken. en Het is voor kijkers vaak zoeken waar ze wat kunnen terugzien... Zometeen meer hierover in het programma Lunch met Jurgen van den Berg... die praat met topmannen van RTL, SBS en de NPO. Op meerdere plaatsen in Nederland zijn verdachten opgepakt van een drugsbende. Worden van grootschalige cocaïnesmokkel en witwassen verdacht. Onderzoeksleider bij de politie, uh, Don van Wolde, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Meneer Van Wolde, waar zijn die verdachten opgepakt? Die verdachten zijn opgepakt in, uh, in Bentelo, in Oost-Nederland, in uh, Hardelingen in Amsterdam en in uh, Amstelveen. Door het hele land dus, als ik u zo hoor. Ja, dat Ho klopt. En hoe bent u zo op het spoor gekomen? Ja, dat heeft alles te maken met een aanrijding die in uh, 2012 heeft plaatsgevonden in Amstelveen... waarbij ernstige letsel is ontstaan bij uh, degene die was aangereden. De bestuurder uh, van de auto legde zich met een uh, Spaans uh, identiteitsbewijs... En die bleek later uh, vals te zijn, want het Openbaar Ministerie heeft die uh, meneer in Spanje proberen te dagvaarden. En dat bleek uh, uiteindelijk niet de man te zijn die de, de aanrijding had veroorzaakt. Ze ja. dus dus was een to het toevalstreffer. Ja, dat, was, uh, ja, dat, dat zou ik zou kunnen noemen. Ze ja. was een toevalstreffer. En wij hebben daar uiteindelijk onderzoek uh, op ingesteld naar wie die man dan wel is geweest die die aanrijding heeft uh, veroorzaakt. En toen kwamen we uit in, uh, in Amstelveen. Ja. En, en welke nationaliteit hebben de verdachten? Ja, het gaat om een, uh, een tweetal mannen die de Colombiaanse nationaliteit hebben... en de overige verdachten die hebben de Nederlandse nationaliteit. Ja, en uh, die waren daar ook aan het werk bij die inval die u deed in Amstelveen? Uh, nou, de inval uh, in Amstelveen, dat is een doorzoeking in de woning geweest. Ja. Uh, we hebben een inval gedaan op uh, 27 oktober in een boerderij, althans een schuur van een boerderij in Bentelo in Oost-Nederland. En uh, op het moment dat we daar binnenvielen uh, in die schuur, toen was uh, de 27-jarige Colombiaan daar uh, volop bezig in een cocaïne lab. Ja, die, uh, dat, dat was een hete daadje. Dat was een hete daadje, ja. Ja. ja. En waar kwamen de, cocaïne, de, de drugs vandaan? De cocaïne kwam vanuit Colombia en die werd gesmokkeld in voorwerpen en andere substanties om zeg maar ontdekking te voorkomen. En die werd in Nederland weer middels een chemisch proces gedestilleerd. Om dat uiteindelijk weer op de Nederlandse en in de buitenlandse markt te brengen. Ja, zoals je wel ziet dat het in textiel of zo verwerkt zit, wat ze eruit moeten wassen of zo. Ja, klopt. Gebruik daar gebruiken ze dan geen bakalie voor om het, uh, om het zeg maar, allemaal weer uh, ja, aan, aan, aan, aan het oppervlak te krijgen. Ja, om het weer uit uh, te zeven. Ja. Uh, en, ja. en die drugs, allemaal bedoeld voor de Nederlandse markt? Of uh, moest dat Europa in? Nee, niet allemaal uh, bestemd voor de Nederlandse markt. Wel een deel. Maar we vermoeden ook dat er uh, een deel naar het de buitenland uh, zou gaan. En dat onderzoek dat loopt nog. Ja. Heeft u uh, diverse verdachten opgepakt? Hoeveel zijn er in totaal opgepakt? In totaal hebben we acht verdachten aangehouden uh, en er zitten nog twee uh, in voorlopig hechtenis. En, en verwacht u dat er nog meer mensen opgepakt gaan worden of is dit het zo'n beetje? Nou, dat sluiten we niet uit, want het onderzoek is nog niet afgesloten. Dus het zou best kunnen zijn dat we nog aanhoudingen gaan verrichten. Oké. Okay. Nou, dan dank u voor dit moment voor de uitleg. Don van Wolde van de politie. Goedemiddag. Ja, graag gedaan. Dag. Dag. Deze week maakten PVV-leider Wilders en Marine Le Pen van het Front National bekend... dat ze gaan samenwerken in het Europese parlement. We hebben daar veel over gehoord en gezien afgelopen week. Voor het begin van de ministerraad vroeg Vincent Rietberger, vicepremier Ascher om een reactie. Ik vind eerlijk gezegd uh, iemand die, die altijd zo als het door een adder gebeten reageert... als hij het verwijt krijgt van extreem en uh, van xenofobie... dat hij nou de samenwerking opzoekt met zo'n partij. Dat is natuurlijk hoogst verbazend. Een partij met uh, op zijn minst antisemitisch verleden... Uh, waar ze nou niet echt heel uh, ruimhartig afstand van nemen. Een uh, partij die uh, nog onlangs een, een zwarte minister in Frankrijk voor aap heeft uitgemaakt. Ja, zijn keuze, zijn vrijheid. Maar uh, ik vind het wel heel veelzeggend. Wat zegt het dan precies? Nou, dat hij ervoor kiest om uh, heel boos te worden als iemand hem uh, extreem rechts uh, verwijt. Maar wel samen te werken met, met zo'n partij. Zijn keuze en zijn vrijheid. Uh, ik heb er niks mee, dat begrijpt u. Maar en vindt u in die zin Front Nationaal dus extreem rechts of is het uh, enthousiast rechts of rechtspopulistisch? Nou, enthousiast zou ik, uh, zou ik daar niet voor gebruiken. Dat uh, enthousiast rechts zijn mijn coalitiepartners hier binnen. Uh, nee, dit is, uh, dit is een extreme partij. En ze vinden elkaar op een standpunt wat slecht is voor Nederland, namelijk uh, dat we uit de Europese Unie moeten. Uh, u weet, ik ben best kritisch op een aantal dingen die, uh, die nu gebeuren in Europa onze toekomst, handel, banen, de toekomst van onze kinderen, ligt natuurlijk wel in samenwerking. Denken dat je het als Nederland alleen kan, de minister-president is nu in China, dat, dat zijn onze concurrenten. Dat is de wereld waar we het in zullen moeten doen. Dus dat is ook niet goed. Nou, u heeft het over inderdaad, he, samenwerken. Dat is natuurlijk ook wat wilders graag dus, uh, uh, nu in Europa gaat doen. Vreest u in die zin deze rechtse samenwerking? Nee, ik vrees het niet. Ik, uh, iedereen moet vooral doen wat hij zelf wil. Gelukkig hebben we een democratie. En gaan kiezers zelf uitmaken op welke partij ze stemmen. Vicepremier Ascher over de samenwerking tussen de PVV en het Front National. Sport. Tennis Robin Haas doet in februari niet mee aan het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De Nederlander geeft er de voorkeur aan om graveltoernooien in Zuid-Amerika te spelen. Nou ja, dat was een, uh, geen makkelijke beslissing. Uh, ik heb daar vorig jaar al een keer over zitten twijfelen. Uh, omdat ik mijn beste resultaten eigenlijk de afgelopen twee jaar op uh, gravel heb gehad. Nou, Dit jaar heb ik ook uh, genoeg uh, goede partijen op hardcourt gespeeld en ook punten... Gehaald, maar mijn gevoel zei uh, dat ik het toch een keer uh, moest proberen om, uh, om daar een keer naartoe te gaan. En, uh, en, uh, en heb ik dus daardoor uiteindelijk die beslissing genomen om daar te spelen. Robin Haasen, de beste Nederlandse tennisser. Aan het deelnemersveld van het indoor toernooi in Rotterdam zijn wel twee spelers uit de mondiale top 10 toegevoegd. Thomas Berdig en Stanislas Wawrinka komen in actie op het toernooi dat op 10 februari begint er Irene wust? schaatst vandaag geen drie kilometer... bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City. Ze vindt het niet verstandig om naast de 1000 meter... de 1500 meter en de ploegenachtervolging nog een afstand te schaatsen. Naar plek wordt nu ingenomen door Anouk van der Weijden... die in de B-divisie zal rijden. 13 minuten over 12. De hoofdpunt uit deze uitzending. Nederlander opgepakt die aanslagen in België zou willen plegen. In Japan is het lek ontdekt in de kernreactor van Fukushima...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 en één vaste prijs per medewerker. KPN doet het gewoon. Stap ook over op KPN1. Maak een afspraak met één van onze geselecteerde partners... of ga naar kpn.com kpn1. Met KPN1 kunt u nu ook eenvoudiger op afstand vergaderen. Vandaag in Schepper en Co in het Land zangeres Iris Kroes. Als winnares van The Voice of Holland zetten ze de harp op de kaart. En vandaag zet ze opnieuw een ongebruikelijke stap. Ze zingt uit het nieuwe liedboek. In Schepper en Co in het Land...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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Frits Pits verhuist in het nieuwe jaar van Radio 2 naar deze zender Radio 1 en gaat daar op zaterdag het programma De Taalstaat presenteren. In het Mediaforum directeur van het debatcentrum De Bali, Juri Albrecht en Gert Jaap Hoekman, hoofdredacteur van Nu.nl. Het gaat onder meer over de opvallende reportage in het RTL-nieuws gisteravond. Verslaggever Koen de Recht ging op zoek naar de verloren broer van een Filipijns gezin. Een Filipijns gezin woonachtig in Nederland. Het leek vandaag veel op spoorloos. Dit is een politieke shop. De is El Ruiz. Ik wil Ruiz. Maar het lukt. In deze buurt vinden we hem. Mr. Ruiz? Mr. Ruiz. Wilfredo? Ja. Ik ben Koen. Ik kom uit de En Wie wordt de nieuwskenner van deze week? De hoogste score tot nu toe is 64. En de laatste die daar wat aan kan veranderen is Paul Ellerbeck. En die komt uit Den Haag. Dit is Radio 1. Lunch. Ze schrijven mediageschiedenis vandaag, althans zo noemen ze het zelf. De NPO, RTL en SBS lanceren samen een nieuwe abonnementsdienst... om programma's, series en films terug te kijken via NLZ... want zo gaat dat nieuwe platform heten. Krijgt u toegang tot NPO+, RTL XL en Kijk van SBS. In de studio zijn er drie hoofdrolspelers. Bert Haberts van RTL, Henk Haaghoort van de Nederlandse publieke omroep... en Hans Edin van SBS. Goedemiddag allemaal, good afternoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, meneer Haberts, daar zit u dan nou met uw twee grootste concurrenten. Hoe voelt dat? Nou, dat voelt, voelt vandaag bijzonder goed, uh, omdat we denk ik, na, na twee, twee jaar uh, heel intensief met elkaar uh, deze verkenning te maken... uiteindelijk toch deze samenwerkingen voor elkaar hebben weten te brengen. Um, maar dat wil niet zeggen dat wij morgen natuurlijk gewoon weer uh, in de kijkcijfer heen stappen... Uh, en proberen in ieder gewoon de beste programma's te blijven ja. maken. Meneer ja, hoor, dat is toch waar heel veel mensen toch de wenkbrauwen bij voor onze commercieel en uh, publiek samen. Hoe kan dat? Uh, dat kan, hè, dat bewijst deze samenwerking. En dat doen we omdat we denken dat we daarmee ook inspelen op een behoefte van het publiek. Die is gewend om, als ze gewoon televisie kijken... om heel eenvoudig met de afstandsbediening van de, de publieke omroep naar RTL of SBS te gaan. Eén simpele druk op de knop. En dat gemak gaan we ze ook in het digitale domein bieden. Door met één keer inloggen en één abonnement al onze programma's te kunnen bekijken. Maar Supermarkt ik zal toch niet heel snel met Supermarkt eigen samenwerken... om het distributiesysteem makkelijk te maken, lijkt me. Maar wij werken wel samen ons, om ons publiek zo goed mogelijk uh, te bedienen. En uh, binnen ziet uh, concurreren de programma's gewoon uh, om de aandacht van de kijker. Meneer Haberts, kunt u dus uitleggen voor uh, de mensen die, uh, uh, die, die hebben er tussen misschien wat van gehoord deze ochtend. Maar wat, wat is het nou precies? Wat kun je daar straks? Nou, Je kunt eigenlijk heel eenvoudig door op één inlogmoment en uh, uh, in één inlogomgeving ziet, kun je alle Nederlandse programma's terugvinden van de drie grote omroepen. Um, dat is het startpunt. Uh, het is bovendien zo dat die samenwerking wordt uitgebreid... en dat andere uh, tv-zenders kunnen toetreden tot dit samenwerkingsverband. Dus het is een open dienst die toegankelijk is voor alle tv-zenders... Uh, uh, en bovendien is het zo dat wij natuurlijk graag deze dienst in het hele land willen aanbieden. Uh, bijna alle huishoudens zouden eigenlijk op termijn deze dienst moeten kunnen nemen. Want dat, en dat, dat is vanaf ook, het begin af aan nog niet zo, begrijp ik. Nou, het is een ge geleidelijke uitrol. En bovendien moeten wij natuurlijk met onze uh, distributeurs, hè, de, de kabelaars en KPN... in gesprek van hoe wij deze dienst uh, met hun samen kunnen gaan uitrollen. Mr. Edin, um, uh, this corporation is rather interesting for SBS... being the smallest broadcaster of the three. So you're happy? Uh, yeah, the, the the good thing here is when I heard about this co co cooperation seven months ago, and I think it's this is we are building something unique here. And uh, I think we all benefit from it. The better we do it together, the bigger is the pie that we can share. And uh, the starting point here is to do something that really serves the consumer. So that's why I think this is really good. Service. Belangrijk voor de consument, zegt hij. En uh, met z'n allen sta je gewoon sterker... en uh, kan je ook uh, de taart uh, het beste verdelen. Daarover gesproken, hoe zit het met de, uh, met de betalingen? Wat, wat, wat gaat dit kosten, meneer Aangehoord? Er is nog geen prijs vastgesteld. Waarom is dat nog niet zo? Uh, wij hebben gedrieën deze week een uh, coöperatie opgericht. Die beheert straks het abonnement. En die gaat ook onderzoek doen naar de beste prijs. Ja. Uh, en uh, mag dat eigenlijk? Uh, mag de publieke omroep dit doen? Ja, de publieke omroep uh, mag dit doen... Want er waren al vragen, onlangs nog aangekondigd uh, NPO+. Plus, uh, dat zorgt al voor Kamervragen bij de SP. Die zegt namelijk, van, het is de publieke omroep, dus dat moet gratis aangeboden worden. Dan mag je niet voor betalen. Uitzending gemist, zoals we dat kennen, dat blijft gratis. Maar daar zit niet alles in. Sommige programma's zitten daar niet in, of ze zitten er heel kort in. Uh, en NPO Plus, dat is onze inbreng in NLZ, daar zitten alle programma's een heel seizoen in. En ook in een hogere streamingkwaliteit, zoals we dat noemen. Dus je kunt hem ook op een, op een groot scherm dan heel goed bekijken. Oké, okay, maar uitzending gemist blijft ook gewoon? Ja. En gratis. En uitzending gemist blijft gratis. Maar mensen die echt verwachten dat er een heel compleet aanbod in zit. Ik noem bijvoorbeeld de prooi. Heel populair. Maar is uit gratis uitzending gemist. Omdat uh, we de rechten niet hebben. Voor NPO Plus kopen we dan die extra rechten in. En het geld daarvoor. Dat uh, betalen wij vanuit de inkomsten uit de abonnementen. Ja. En zo'n prooi komt ook weer op dit nieuwe platform gewoon terug. Absoluut. En dan is het een jaar lang te bekijken. Ja. Um, dat geldt eigenlijk voor u ook. Want u bent onlangs met Videoland in zee gegaan. Blijft dat ook gewoon overeind? Ja, dat is, dat is absoluut complementair ten opzichte van NLZ. Wat, wat NLZ is echt bedoeld als een omgeving waarin je alle programma's die net op televisie zijn geweest... van alle omroepen kunt terugvinden. Um, dus dat is een tv-aanbod. En wat wij met Videoland beogen... is dat je eigenlijk op een avondje dat je geen televisie wil kijken... een film of een serie kunt terugzoeken... die je specifiek wil, wil bekijken. En dat je eigenlijk op die manier uh, Videoland... Uh, een abonnement ook op Videoland kunt nemen naast NLZ. Ja, Hoe, uh, nog even over dat, uh, dat geld. Hè. Hoe werkt dat dan? Uh, wordt dat hoofdelijk omgeslagen wat u ermee ophaalt of, of gaat dat per klik? Uh, nee, het is uh, de gemiddelde kijktijd uh, van iedere speler in deze omgeving. Dat is de sleutel waarop de gelden gereporteerd worden naar de individuele partijen. Uh, Mr. Edin, uh, is dit een boost voor de SBS channels? A little bit struggling at this moment. Yeah I don't uh, think this has to do with the linear channels performance this is something we are building now for the future to keep TV as easy as possible for the for the consumer also in this new TV sector so that's why I think this is a really important initiative and that we can do it together with the whole broadcasting sector I think that's also give us give us the opportunity both SBS and all the rest To invest in local content also in the future. Nou, um, hij zegt eigenlijk, het heeft niet zoveel te maken met, met de huidige kanalen die we beheren. Het is vooral uh, gericht ook op de toekomst. Uh, en, en dat is niet zo gek. Want we weten allemaal, Netflix is naar Nederland gekomen. Maar die zijn al even bezig. Bent u niet te laat, uh, meneer Haaghoord. Nee, Netflix is een, uh, uh, biedt echt iets anders. Uh, dat biedt films en series, vaak ook wat ouder. Uh, wij hebben het actuele aanbod van de Nederlandse zenders bij elkaar een seizoen lang. Uh, en uh, dat is echt een unieke uh, kans, ook voor de, voor de mensen die dat willen zien. Ja. Dat is wel al vanaf dit moment overal te bekijken, met allerlei applicaties. Uh, daar moeten we hier dus nog even op wachten, begrijp ik, meneer Arbeert. Um, nou, Netflix is net, uh, net uit in Nederland, dus dat is, uh, dat is uh, inderdaad waar. In Nederland denk ik dat we voorop lopen met deze dienst. He, je ziet nergens elders in de wereld dat, we dit, op deze, dat dit op deze manier ja. uitgerold wordt. En ik bedoel, je gaat ook nog met de kabelaars in zee dat die dat gewoon aanbieden. in Ja, ja dat, uh, inderdaad, dat is zeker de bedoeling om dit gewoon breed in Nederland uh, als dienst uit te rollen. Het is wel uniek, want je ziet ook in de, in de rest van de wereld dat een soortgelijke dienst nog niet op deze manier is uitgerold. En uh, wat dat betreft heeft het weliswaar twee jaar geduurd... maar schrijven we wat dat betreft wel geschiedenis... in het feit dat we dat op die manier kunnen gaan doen. Ja. Nu. Meneer Haaghoort zei, uh, zei net, uh, uh, het is vandaag een mooie dag hè, samen... en morgen gaan we weer gewoon lekker tegen elkaar aan concurreren. Ik zat wel te denken vanochtend, als jullie de handen ineens slaan... ook op andere fronten, ik noem maar wat, voetbalrecht of zoiets... is dat nog een idee? Is dit het begin van veel meer moois? Nou, dit is bijvoorbeeld, uh, we werken meer samen. Hè. Maandag gaan we samen actie voeren voor de Filipijnen. Giro 555, dus uh, dat doen we ook. Uh, maar dit is een unieke samenwerking, dat klopt. En daar richten we nu onze energie uh, op. Dit kan ook binnen alle spelregels die er zijn. Qua mededinging, mediawet. Uh, en heel veel dingen kunnen, die u noemde, kunnen ook niet. Dus die gaan we dan ook niet doen. Nee, dat voetballen, dat, uh, nee, dat blijft gewoon lekker concurreren. allemaal. En op programmaniveau blijven we elkaars concurrenten. We strijden om de aandacht van de kijker. Thank you very much, Mr. Uh, dank u wel, meneer Hagoord, en dank u wel, meneer Haberts, voor het uitleggen over deze nieuwe dienst. Uh, iets heel anders. Um, dat is ook mediageschiedenis. Laten we even zitten, begrijp ik dat hoorspel, jongens. Ja, oké, okay, Nou, dan doen we dat. Dan gaan we door naar een nieuw programma... dat hier op Radio 1 gaat komen. Op 4 januari gaat dat gebeuren. Dan krijgt het brede radiolandschap een nieuw genre bij, namelijk een taalprogramma. Frits Spits gaat De Taalstaat presenteren. Elke zaterdag tussen 11 en 1 op deze zender Radio 1. Frits, goedemiddag. Uh, je stopt binnenkort na 18 jaar met Tijd voor 2. Dat is op Radio 2. Daarvoor al een heel leven lang op Hilversum 3. Dus eigenlijk kan je gewoon niet stoppen met die radio, hè? Oh, jawel, dat kan ik best. Maar, jawel, dan, natuurlijk kan ik dat wel. Nee, dat ga ik helemaal niet overdreven romantisch over doen. Dat kan ik wel. Alleen eh, toen de KRO aan mij vroeg of ik nog iets zou kunnen betekenen voor hun... toen dacht ik van, dat is wel leuk om een nieuw programma te bedenken. En toen bedacht ik de taalstaat. Maar het is absoluut niet zo dat ik niet zonder radio zou kunnen. Want naar radio luisteren heb ik altijd gezegd, vind ik even leuk dan het maken. Ja, goed, maar je blijft het gelukkig nog wel even maken. En op Radio 1. En wat ja. wordt de taalstaat voor het de, programma? De taalstaat voor het programma dat zegt hoe het over de taal gaat. En hoe het met de taal staat. We nemen iedere week even de temperatuur. En we hopen dat hij op 37 graden blijft staan. Maar hij mag natuurlijk ook wel een beetje stijgen. mag er een beetje onder zitten. Taal als is natuurlijk een, een, een wapen, maar ook een verleider. Taal is een, is een zever in het goed zwemmen is. En dat gaat dan over taalactualiteiten? Ja. Uh, ja, natuurlijk, het is Radio 1, dus uh, we leggen de nadruk op het taalnieuws. Dus uh, we zullen het nieuws van die week verzamelen... en uh, zoveel mogelijk uh, proberen toe te lichten. Maar we hebben natuurlijk ook vaste rubrieken. Het wordt een vrolijk, prikkelend, bezielend programma. Dat hopen wij. En het wordt niet een programma over goed of fout. Of je uh, ik word met dt schrijft of juist niet. Daar ja, zal op. het ook wel over gaan. Maar uh, vooral over... Wat is mooie taal en wat is lelijke taal? Je zei vaste rubrieken, waar moeten we aan denken? Ik, ik kan nog niet al te veel zeggen over de vaste rubrieken... maar een vaste medewerker wordt René Appel. Taalwetenschapper, maar ook schrijver van misdaadromans. En hij zal iedere week in de taalstaat... het zogenaamde TNA, of ik moet zeggen in dit geval de TNA... Uh, uh, blootleggen van een bekende Nederlander. En TNA staat voor taal natuuranalyse. Dus hoe ziet de taal, hoe klinkt de taal van de bekende Nederlander? Dus wekelijks door René Appel, man met gezag over taal... die uh, de taal van de bekende Nederlander analyseert. Ruben Oppenheimer gaat er uh, vast aan meedoen. Ton den Boom van de dikke vandalen. Oppenheimer is een uh, uh, illustrator. illustrator, maar ook een heel goed verteller. Uh -huh. En uh, Ton den Boom, hij is uh, de grote baas van... Uh, het woordenboek, de Vandalen. En die zal iedere week uh, een nieuw woord toelichten. Radio 1 gaat meer muziek draaien, is de bedoeling. Uh, ik ja. ben daar niet in dit programma toch ook. Ja, natuurlijk. Het Nederlandstalige Lied zal een belangrijke plaats krijgen in dit programma. Ik vind het belangrijk dat er in het Nederlands gezongen wordt. Dat vind ik mijn hele uh, loopbaan al. En uh, ja, daar, daar zal ik een lans voor blijven breken, ook in dit programma. Dus we zullen de nadruk... Uh, meer op de tekst uh, leggen dan op de muziek natuurlijk. Dus uh, ik hoop dat de chansonniers van Nederland zich uitgedaagd voelen om uh, weer te gaan schrijven. Want uh, wij zullen er aandacht aan besteden. Ja, dat is duidelijk. Vanaf 4 januari, elke zaterdag dus tussen 11 en 1 op deze zender. Radio 1, Frits Spits met de Taalstaat, dankjewel. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Op 15 november 1971, vandaag precies 42 jaar geleden, introduceerde het bedrijf Intel de eerste microprocessor voor de computer. Door de microprocessor konden computers voortaan kleiner en ook goedkoper worden gemaakt. De processor, die later de Pentium-processor ging heten, kwam ook in Nederlandse PC's terecht. Bijvoorbeeld in de Lasercomputer, die in 1995 vakkundig aan de man werd gebracht door een piepjonge Katja Schuurman. Hallo, laat ik je even op weg helpen met je nieuwe lasercomputer. Je computer zit vol met allemaal nieuwe snufjes die jou het werken makkelijker maken. Laten we maar bij het begin beginnen. Met de muis kun je alles in de computer aansturen. Je hoeft alleen een plaatje op het beeldscherm aan te klikken om een programma te selecteren. Let op, om het programma te laten beginnen moet je twee keer kort achter elkaar op de linkermuisknop drukken. Linksonder in het beeldscherm vind je het belangrijke knopje Start. Het leuke is dat wanneer je alleen maar met het pijltje op de startknop staat, er al een klein venstertje verschijnt met de mededeling over de functie onder de knop. Je ziet, wanneer je er even mee werkt, blijkt dat de bediening van een computer helemaal niet zo ingewikkeld is. Ik wens je heel veel succes met je nieuwe lasercomputer en bedenk wel, de lasercomputer is voor jouw plezier. En dat willen we toch allemaal vandaag? Je denkt, ja, dit is sluikreclame bij de publieke omroep, maar dus niet... want ondanks deze reclamespot liep het helemaal niet goed af met lezen. Het bedrijf ging acht jaar later failliet. De zangcarrière van Katja Schuurman ging een paar jaar eerder al ten onder. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Joeri Albrecht is directeur van debatcentrum De Bali. En uh, Gert-Jaap Hoekman is hoofdredacteur van Nu.nl. Hartelijk welkom. We hoorden ja. net even Frits Spits, uh, de nestor van de radio. Uh, iedereen dacht hij stopt op Radio 2 na al die jaren op uh, Hilversum 3. En dan komt hij toch nog terug op, uh, vanaf januari op deze zender Radio 1... met een programma dat heet De Taalstaat. Gert-Jaap, is dat goed dat daar aandacht aan wordt besteed? Poeh, nou, het, ik, het lijkt mij wel uh, op zich, maar ik, ik miste een beetje de naam van Wim Daniels in deze. Ik, als er toch één iemand is waar ik graag uh, naar luisteren als luisteraars gaat om taal, dan is hij het wel. Hij heeft een kolom in Spijkers met Koppel. Precies. Hij dus zit tegenwoordig ook vaak op tv. Hij Schrijft hele vormen. leuke boekjes ook, ja. uh, over taal. dus ik, uh, ik zou, Als het nog kan, zou ik hem hierbij wel, wel graag willen nomineren als een... Uh, rubriek ja, ja, precies. Nou ja, goed, boel, hij zit al heel, op heel veel plekken. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat de makers denken... laten we met wat andere mensen op de proppen komen. Joeri, mooi, uh, mooi initiatief dit? Dus. Ja, ik vind het een heel mooi initiatief. Um, we hebben in de Bali een nieuw literair festival. Het Logos. En dat is het Griekse woord voor woord. En het is een literair festival over taal juist. En ik vind het... Um, iedereen denkt dat het gedrukt te worden zo aan zijn eind het is. Natuurlijk helemaal niet. Iedereen uh, smst en twittert en whatsappt. En taal is in verandering. En ja, dat is maar ik wil het zeggen. Niet correct Nederlands. Nee, zeker, maar het is razend interessant. En daar het, het, het, het verhalen vertellen, het documentaires maken, het, dat blijft. En, um, uh, en eindelijk wordt het reservaat opengebroken hè, van uh, de literatuur is voor oudere heren die serieuze verhalen tegen elkaar houden en dit zit. Ik vind ook zo'n zo programma hartstikke leuk. Uh, leuk dat uh, daar aandacht aan besteed gaat worden en trouwens ook best belangrijk. En, en mooi dat Frits het gaat doen, die is altijd al met taal bezig geweest mm. natuurlijk zijn hele leven. Betekent het ook dat Mart Smeets toch weer terugkomt op de radio? Of? Voor de record bedoel je. Ja? Zou je dat leuk vinden? Nou weet ik niet, maar ik, het is een soort. Uh, nou ja, daar er lijkt toch een aantal mensen uh, hier op het Mediapark rond te lopen. Die, die, die het eeuwige leven hebben. Dat ja. lijkt het positief. Uh, ja, maar goed, leeftijd moet toch niet uitmaken? Als je Spits nu nog steeds hoort, die, die klinkt alsof hij uh, 18 is. En, 18. Oh, nee, ik vond vakmanschap, hem ook, ook. vakmanschap maakt uit. En, ja, als je, en qua leeftijd maakt het natuurlijk geen donder. En wat dat betreft, ik was dat alweer even vergeten, dus zo snel gaat het. Maar hij was redelijk fel tegen het Koningslied. Inderdaad, daar, was, daar werd ik toen wel gelukkig van. Maar misschien dat, hij, ja, dat was taaltechnisch ook niet helemaal op orde. Dus als hij niet. ...meeneemt en dan kan het een leuk programma worden. We gaan zo dit doorpraten. Onder meer over dat initiatief dus van RTL, SBS en NPO... ...die nieuwe terugkijkservice. in deel 2 van het Mediaforum. Dit is Radio 1. E. Eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Het OM onderzoekt of Bulgaren ook in Den Haag... ...toeslagen hebben ontvangen waar ze geen recht op hadden. Het gaat daarbij om huurzorg en kindertoeslag. Het zou zo'n 1 miljoen euro aan toeslagen ten onrechte zijn uitgekeerd. Eerder dit jaar werd bekend dat Bulgaren in Rotterdam... ...zeker 1.500 valse aanvragen voor huur- en zorgtoeslag hadden ingediend. De vader die vorige week zijn dochter van drie doodde in Reuver pleegde pas anderhalf uur later zelfmoord. Forensisch arts heeft dat vastgesteld op basis van een verschil in lichaamstemperatuur. Agenten die het huis donderdag binnenvielen troffen de vader en zijn dochter dood aan op een bed. Vier plaatsen in Nederland zijn de afgelopen weken mensen opgepakt... die worden verdacht van grootschalige cocaïnesmokkel en witwassen. Cocaïne kwam uit Colombia en zat verstopt in voorwerpen. In een laboratorium in Bentelo werd de cocaïne gebruiks klaargemaakt... en naar andere plekken in Nederland en het buitenland verstuurd. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie, in De Geest. Er staat een lange file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... tussen knapend Raasdorp en Beverwijk, zes kilometer. Er is een ongeluk gebeurd en daardoor zijn er twee rijstroken dicht. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum vandaag met uh, Gert-Jaap Hoekman... is hoofdredacteur van Nu.nl... en Juri Albrecht, directeur van debatcentrum De Bali. Ja, ze zaten hier net gebroedelijk uh, naast elkaar. Bert Habert, uh, Henk Hagoord en Hans Edin. Respectievelijk van RTL, van de Nederlandse publieke omroep... en van SBS. En er komt dus één platform... waarop programma's van die drie partijen zijn uh, terug te kijken. Juri, is dat een goede zaak? Ja, dat lijkt me een prima zaak. Ik bedoel, je hebt ook een afstandsbediening met een tv-scherm op je bank. En daar zitten ze ook allemaal naast elkaar, zeg maar. Dus, um... Maar ze zijn wel elkaars concurrent in principe. Zeker, gedaan. maar dat, zijn, dat, dat blijven ze ook. Uh, dat dat zei uh, de hoofd, de directeur van de NOS natuurlijk ook. Uh, van de NPO heet dat, geloof ja. ik. Maar um, die. die, uh, die uh, maar het is, ik, volgens mij, uh, de directeur van SBS die had volgens mij de spijker op de kop. De echte reden is natuurlijk dat binnenkort alles over het internet gaat. Over de top, zoals dat heet. En de komt van Netflix, maakt dat duidelijk, dat vroeg jij ook, maar het is natuurlijk helemaal niet gek dat je als tv-aanbieders naast elkaar op een plekje op het internet gaat zitten, zoals je ook uh, voor op de tv he, uh, naast elkaar zit. En het is natuurlijk niet zo dat uh, uh, NPO en SBS geen concurrent van elkaar zijn omdat ze op hetzelfde tv-toestel zitten. Je hebt geen tv, niet twee tv-toestellen mm. om uh, de ene naar RTL en de andere naar de NOS te kijken. Ofzo. Elvis had het wel trouwens. Hè? Ja, die had er wel meer dan twee ja, geloof ik. Drie, die, hij had nooit een keer gezien dat de president drie tv's in zijn kamer had staan. Dat wilde hij ook. Zodat hij ja. alle drie de netwerken hebben. We waren er nog gewoon drie netwerken daar ja. in Amerika. Uh, Gert, ja, toch is dat wel vreemd. Die commerciële die samen met de publieke de handen ineens slaan. Ja, ik ben het op zich eens met Jurie wat hij zegt hoor. Ik denk dat het voor de gebruiker, als ik als gebruiker spreek. dat ik het wel. Uh, dat ik het ook aanmoedig dat het makkelijk is. Hè. Ik bedoel, platenmaatschappijen hebben we elkaar jarenlang de tent uitgevochten. Uh, nu pas hebben we Spotify zeg maar. Alleen uh, het wordt spannend moment toch dat de publiek om op zich ermee gaat bemoeien. Want hoe gaat nou precies uh, die betaling eruit zien? Uh, uh, ja, ik begrijp dat we voor uitzendingen gemist niet hoeven te betalen. Nee, maar dat voor, blijft nog steeds. Maar voor NPO Plus moet je wel betalen. Dat ja. vind ik nog steeds raar. Ik bedoel, um, en eigenlijk zeggen we hiermee dat de publiek om toch een commercieel bedrijf gaat worden. En ik uh, vraag me af of dat nou precies de bedoeling is van het publiek om Nee, maar goed, dat zeggen ze dus in Den Haag ook steeds. Van uh, zet maar meer reclame uit, want dan krijg je ook wat extra inkomsten. Terwijl, we, we willen dat eigenlijk niet. Nee, nee precies. En, uh, uh, en, en ik denk uiteindelijk... Ja, wat ik zei, het, het, als gebruiker lijkt het me makkelijker dat je één ding hebt en, en dat je boezeg fraude ook gratis terug kan kijken, lijkt me ook prima. Maar het feit dat bijvoorbeeld de VPRO was het geloof ik Dexter uitzend... en niet de recht heeft om die online te mogen heruitzenden. Ja, dat is een probleem. Maar de vraag is, moet de publiek omhoog dat probleem oplossen... of moet de markt dat probleem oplossen? En dat je gewoon zegt dat HBO misschien zelf uh, die dingen online gaat aanbieden. Ik, ik, ik, ik neig wel naar dat laatste, eerlijk gezegd. Ja. ja, aan de andere kant, want ik weet niet of dat per se voor Dexter geldt... maar dat soort series, dat, dat kan je nu vaak niet terugkijken op uitzending gemist... want dat heeft te maken met rechten. Ik begrijp dus uit die persberichten nu... dat ze dat ook wel straks op dat nieuwe uh, platform... Aanbieden. Ja, dat zeiden ze ook net. Hè? Dus dat ze dan de rechter ik, apart gaan afkopen voor dat nieuwe platform. Nou ja, als ze daarvoor betalen en uh, dat komt terug. Kijk, ik, ik begrijp jouw probleem wel. Hè, van, uh, wie moet dat oplossen? Maar aan de andere kant, als je als politiek. Nou, voortdurend de NPO onder water houdt en niks mag. De wereld mm. verandert. Uh, wij als consumenten zullen waarschijnlijk toch wel binnenkort hè, via een computerachtige televisie naar de televisie kijken. Dus als je uh, de NPO verbiedt om met dat soort ontwikkelingen mee te gaan, dan kan je gewoon meteen beter zeggen: Weet je wat, we vinden televisie geen staatstaak of geen uh, publieke taak meer. Nou ja, ik en, denk, en dat lijkt me ook niet wenselijk. Ik denk dat je, dat je dat de discussie rond de functie van het publiek wel degelijk in de versnelling brengt. ik denk dat dat een goede zaak is, want inderdaad, nu is het uh, iedere keer een soort van discussie op. Op microniveau, en nu gaat het hier over. ik denk dat die discussie. Net afgetrapt is of eigenlijk gisteren of eergisteren, maar dat gaat nog een tijd doorduren. En dan is het weer even over. En dan komt er weer iets nieuws. En ik ben het met je eens. Ze moeten mee. Maar aan de andere kant, ja, als iets. Ik uh, bedoel, ja, ik geloof dat de voorbeelden met NPO Plus gingen over Slumdog Miljonair of zo. Ja, je zou kunnen zeggen, waarom moet het publiek om überhaupt Slumdog Miljonair uitzenden? als het ook gewoon op andere manieren te, te bekijken is. Oké, okay, dat, dat is een interessante discussie. Maar het grappige is dat net de Kamer en de opdracht die de staatssecretaris Dekker gegeven heeft over de toekomst van de publieke omroep. Helemaal dus niet het internet en het veranderende medialandschap. Aan zo nee, dat, nee een... dat werd weer bekeken. Ja. Ja, alleen op het heel Media Mediapark, zou mm. ik maar zeggen. En een beetje aangrenzende satellieten, maar gewoon. Ja. De... En dat is een veel te nauwe. Kijk, en dit ja. bewijst, he, dit, deze hmm. aankondiging bewijst weer... Hmm. Dat, die, dat die kijk al achterhaald is op het moment dat de staatssecretaris die opdracht ja. gaf. Ja. Wij, wij zeg maar, de consument uh, nou ja, is ermee gebaat. Alles mooi ja. onder één knop, je kan uh, kijken wat je wil, je betaalt er wat voor. Daar zijn ze nog een beetje vaag over. Nou, dat is nogal ga, vaag, ja. Geen prijs ja, uh, nog bedacht. Wat, ja. wat, wat zou je daarvoor willen betalen? Ja, ik heb geen idee, maar ik vind het wel heel gek trouwens dat je dit lanceert. En dat je dat ja, zegt, nou, nou, wat ik nog het jullie lieten net even een, een clipje horen... van Katja Schuurman en een pc... Um, dit wordt eerst gelanceerd op de PC. Ik weet niet. Nou. Ik vind het toch een gemiste kans. Waarom... Ze, moeten, ze moeten dus nog met al die kabelboeren onderhandelen. Ja, nou, en zo. ik snap. Je zou, je zou het ook om kunnen draaien. Ik bedoel, ze, ze, ze brengen het gewoon zodra de nieuws is... meteen naar buiten en gaan vervolgens doordenken. Maar kijk, voor, voor als, zonder de NPO erbij... Zou ik er, weet ik veel, een tientje of zo, voor mij betaal ik ook zoiets voor Netflix. Ja, ja. Zou, ik, zou ik 10, 15 euro Min 8, zou ik... 8 euro Netflix toch? Ja, ik betaalde 8 euro, vond ik eigenlijk weinig, dus ik zou er best nog iets meer voor willen betalen. Maar op het moment dat de publieke omroep erbij komt, ja, ben ik toch wel eerst benieuwd om te kijken hoe die afwikkeling dan gedaan wordt. Om, uh, ja, om mijn mening daarover te geven. Ja, want... ah, dat vind ik, nu komt hij natuurlijk eigenlijk weer terug op de discussie ook van de omroepbijdrage. Verdorie, vroeger betaalden we die omroepbijdrage. En nou is die gefiscaliseerd. Ja. Daar heeft, de, heeft de, de omroep veel te weinig van teruggezien. Want dat is ook een soort uh, handig vestzak, boekzak mm. verhaal uh, van de politiek geweest. Dat dat geld niet terugkomt bij de publieke omroep. En dan zou je als consument opeens, je kijkt en luister, geld weer moeten gaan betalen. Omdat ja. je een abonnement neemt op, ja. he, waar je al belasting voor betaald hebt. Dat ja. is een moeilijke discussie, ja. absoluut. Nou, ja, daar moeten ze dan, dan nog maar eens even... Ja, en tegelijkertijd wat ik wel wil zeggen, is het natuurlijk wel frustrerend. En dat zeg ik dan als gebruiker dat als ik inderdaad uh, net te laat ben voor de Voice of Holland... Of nou de Voice of geen goed voorbeeld of boezek vrouw dat ik die dan niet gratis terug zou kunnen kijken. Weet je wat gewoon dan... uh, laten gaan joh. Nee, maar, nee, maar, nee, maar booszoekt vrouw kijken nee, nee, nee, of je nee, uitzending ja. ja, mis terugkijken gratis Ja. Nee, een slecht voorbeeld is dat. Ik bedoel, als je dan een half jaar later zou willen kijken, waarschijnlijk dan moet je ervoor betalen op dat nieuwe ja, nee, platform. Bedoel, misschien Dex is een beter voorbeeld. Je hebt het net gemist, geloof ik, dat ze dat om mm -hmm. onchristelijke on tijdstippen uitzenden. Je hebt het net gemist en vervolgens zou je ervoor ja. moeten betalen. Ja, ik ja. snap dat dat een pro frustrerend probleem is. Ja. Oké, okay. uh, nou, uh, ze moeten er nog wat aan sleutelen. En ze moeten zo nog onderhandelen zodat we het op meerdere platforms kunnen bekijken. En niet alleen maar op de PC nou. van Katja Schuurman. WPG, <laughs> uh, dat is de uitgever van onder meer uh, Vrij Nederland. Opzij, Voetbal International, dat zijn een paar titels. Het moet 15% van de mensen op straat zijn. We hebben dit soort berichten natuurlijk eerder al bij die andere grote uitgever gehoord, Sanoma. Het uh, is nog niet bekend of er ook titels verdwijnen. Jury, uh, je hebt gewerkt bij Vrij Nederland. Ja, een lange instituut. Tijd met, met veel plezier. Ja, ja instituut. Maar dat, dat dreigt dus nu uh, in de gevarenzone te komen. Ja, nou, dat komt natuurlijk allang, want uh, de leiding van de WPG, uh, Clement nu en, uh, uh, en daarvoor Pieter de Jong. Die hebben dat bedrijf natuurlijk langzaam en zoetjes aan gewoon aan de grond gereden. En uh, nu is het eigenlijk meer dan meer te laat. Nou wordt het te laat en te weinig gedaan. Maar wat bedoel je ermee? Uh, naar de grond gereden? Nou kijk, toen Pieter de Jong ooit begon daar als CEO... en die heeft een ongelooflijk hoop lof toegezwaaid gekregen... maar toen was de Weekblad Pers echt marktleider... en de allermachtigste in de tijdschriftenland. En die positie hebben ze helemaal verloren... door gewoon achterstallig onderhoud van je welste... heeft dat bedrijf natuurlijk nu... Maar ligt het, ligt het dan daar in die top of zit het ook bij die redacties niet goed? Nou, het zit, het zit niet goed in die top. Al heel lang niet. En eh, die hebben dus niet het lef gehad. En niet het inzicht. En niet de vakkennis. En niet eh, de wil kennelijk. Om eh, die redacties beter aan te sturen. Nou, hoewel het trouwens Voetbal International volgens mij heel goed doet. En eh, wat zit er nog meer? Happiness? Dan moet je nagaan. Dus ze hebben dus ook nog eens een keer een aantal, aantal die het wel goed doen. En dan krijgen ze toch niet voor elkaar om dat bedrijf enigszins gezond te houden. Oh, hoe kan dat, Gertja? Nou, ik... ik als, als je het hebt over Vrij Nederland verbaas ik mij wel een beetje over de manier waarop zij inderdaad meegaan met hun, met hun tijd. Uh, to, toevallig was ik, was ik vorige week even daar op de koffie in. Toen hadden we het ook over de correspondent bijvoorbeeld. En toen zei ik van ja, heel veel dingen van de correspondent uh, hadden jullie ook uh, kunnen doen. Misschien wel beter, want jullie hebben volgens mij een uitstekende hoofdredactie verder. En qua journalisten, da, da, da, daar schort het volgens mij ook niet aan. Harry Lenzink, een van de betere misdaadjournalisten van het land wat mij betreft. Alleen mensen lezen gewoon steeds minder tijdschriften. En dat wil niet zeggen dat ze uh, uh, niet willen lezen. Alleen het wordt eigenlijk een beetje verstopt in een kiosk. waar je zou zeggen, ja, breng het naar ons toe. En op een, ja. ga een beetje mee in de vorm ook. En dat, en dat mis ik wel heel erg. Voetbal International... Doet dat wat dat betreft is beter. ook beter. Ik bedoel, die hebben een, die hebben een nou, best wel een goede website. Waarin ook een soort radio zit. Ja, nou, natuurlijk Udo's dat tv-programma. Nou, nou, ja, tv-programma is natuurlijk. En daardoor, daardoor, da, nee, maar ook andere dingen dat zie je wel. Dat ze, dat ze wel een beetje meegaan met de tijd. En dat zie ik toch bij heel veel andere dingen niet. Maar, of, maar ik bedoel... Uh, um, de... Nou, het... het Jij wil iets dus aardig zeggen over ja, Nederland. Nee, dat, dat tijdschriften minder gelezen gaan worden en zo. Ik bedoel, de, de, de Economist uh, bewijst in Nederland. met het steeds meer verkopen van mm. abonnementjes... Uh, dat dat ook wel tegenvalt. Ja. Dus, uh, nou is The Economist natuurlijk een heel mooi tijdschrift. maar het ligt niet per definitie aan tijdschriften. Er zijn heel veel nonsens-tijdschriften die opgegeven worden. Ja, maar... Nou ja, kijk, ik denk, ik denk dat, het, dat dat op zich. Um, uh, we, we zullen gaan meemaken nu dat er minder media gaan komen. Um, en ik vraag me, ik bedoel. Zeker. Ik vind dat niet per se een heel groot probleem. Ik denk dat. Dat de media die overblijven veel nadrukkelijker moeten gaan kiezen wat ze doen. He, bedoel, mag ik even namens mijn parochie spreken? Wij doen het nieuws nu.nl. Uh, Vrij Nederland zou uitstekende achtergronden en onderzoeksjournalistiek kunnen doen. Alleen beweeg mee en, ga, ga, en zorg dat ik het, dat ik het ook uh, uh, naar me toe krijg in plaats van dat ik naar een winkel moet. Nou, maken. vroeger was Vrij Nederland dat toch ook. En je kunt nu dus. We moesten vanmorgen ook even nadenken van wat is nou de echte laatste grote primeur of zo die Dat ze daar bedoel ik. Gehad. Dus um, uh, En wanneer heb je die van opzij gezien? En dat waren ze ooit wel, dat waren ooit beeldbepalend. Ja. Uh, die redacties zijn steeds groot genoeg. Dus dit, uiteindelijk vind ik dat de leiding van de Weekbladpers... het er gewoon jaren heeft bij heeft laten zitten. En uh, nu is het te laat. En uh, nu, nu zullen ze dus... Uh, en het erge is dat op die manier... Uh, door lekker een beetje te blijven zitten en niks te doen... Uh, wel fantastische onderdelen van onze mediacultuur, en dat is echt cultuurgoed... is belangrijk in een samenleving, gewoon kapot gaan. Ja. En ze hebben gewoon veel te lang op een krent gezeten. Ja, duidelijk. RTL Nieuws bracht gisteren het nieuws over de Filipijnen... door een zoekactie te doen. Als een soort Dirk bond in Spoorloos... ging de verslaggever op zoek naar een familielid... waarvan Filipijnse Nederlanders uit Gouda geen contact meer konden krijgen... Uh, gert je hebt het teruggekeken geloof ja. ik. Een goede manier om uh, na een week het nieuws toch even weer van een andere kant te benaderen. Nou ja, doordat jullie de vergelijking trekken met Dirk Bot, kon ik niet anders dan denken aan Koefnoen en de persifla persiflage daarop. En het is een <lacht> beetje, bedoel, het is natuurlijk een enorme uh, tragedie... dat zich daar af, af, aftekent, dus je, je mag er niet, niet grappig over doen. Maar ik, ik kreeg toch een beetje de indruk dat de man die gevonden werd... ook niet echt zijn best had gedaan om die zus uh, nou te, te vinden. Ik, ik, ik had er een beetje moeite mee, zeker wow. in een nieuwsbulletin. Ik vond het... Ja, het is een vormkwestie natuurlijk. Uh, en, en je kunt ook zeggen, van, nou ja, gewoon ook wel eens een keer leuk om, om het eens op een andere manier te benaderen. Ik vind het hartstikke goed dat ze met hun vorm experimenteren en dat ze op een andere manier inzichtelijk proberen te maken. Er wonen nu ook allemaal mensen hier he, die oh. uit de Filipijnen komen. ik bedoel Als het in Drenthe was, zou je ook iets met, met, met families uit Drenthe doen en zo. Er wonen hier natuurlijk nu. Ik weet niet, duizenden, tienduizenden, honderdduizenden mensen uit de mm, Filipijnen. Ja vijftienduizend volgens mij. Dus, um, dus um, ik vind dat heel erg leuk dat ze experimenteren, maar ik bedoel kan je dit misschien in, in ook toch een beetje in rubrieken daarna... Dus in het ja. nieuws gewoon een beetje bij de feiten houden? Kijk, op dit, moment, op dit moment is er echt een halve genocide aan de gang... in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Daar zijn moslimstrijdgroepen... die mm -hmm. weer honderdduizenden mensen van hun verjagen uit hun dorpen... kinderen doden, enzovoort. Hoor je niets over, nul. Maar die, he, die Filipijnen ook heel erg. Dat mm. vergt dan dagelang alle aandacht... Op een manier dat je kan zeggen, jongens, zullen we in die nieuwsuitzendingen gewoon even de nieuwsfeiten blijven brengen? Er zijn conflicten op de rest van de wereld die minstens zoveel slachtoffers vragen, waar je dan niks van hoort. En dat vind ik een verkeerde afweging. Nee. Is het ook een kwestie van, je hebt daar een verslag even naartoe gestuurd, ja, die moet dan ook wat maken elke dag, uh, natuurlijk. En dan kom je met dit soort uh, dingen? Nou, weet ik niet. Ik denk inderdaad dat het, dat het een goed bedoelde manier is om te experimenteren, waar inderdaad niks mis mee is. Alleen, ik vond het weer een beetje, en je kan best die vorm pakken van die zoektocht, dat vond ik nog ook wel creatief, maar ik miste wel een beetje de, de, de, de kaders waarin, bedoel, er is heel veel discussie geweest gisteren ook over. Ja, is die hulpverlening nou te laat ja. Komt die nou op gang? Ja, dan een nee. Ja. Is dat nou, wordt dat nou goed aangepakt? En dat miste ik wel heel erg. Um, nou ja, de, de hele pers gaat uiteindelijk natuurlijk... Ik zie het nog een hele week lang. Terwijl de nieuwsbulletins toch ook weer over de volgende plekken... in de wereld moeten gaan waar uh, het nieuws over moet gaan. nou nog maar even vol. Want uh, maandag <laughs> wordt het hele dag alleen maar dit soort ja, dingen. Ja, maar dat is een actie voor 555. Vind kan ik het wel, ja. Dat vind ik anders. Dat vind ik helemaal niet verwerpelijk. Dat vind ik hartstikke goed. Want die mensen hebben nood. En die mogen we best lenigen. Zo is het, bedoel ik het helemaal niet. Ja. Alleen in nieuwsbulletins, Ja, op een gegeven moment is, weten we het aantal slachtoffers. En dan zou ik graag ook andere nieuws horen. Goed. Ja, aan de andere kant, je hoort bedoel, nu is het nieuws op tv geweest en, en, en hebben we het erover. Maar ik hoorde ook de hele week al op radio één allerlei persoonlijke verhalen, zeg maar, waar, die er op zich al een beetje op lijken. Alleen dit was qua forum en zeker de, ja, de tierjug elementen die erin zaten, was denk ik net over de top. Heb jij de regels niet gelezen van dit forum? Moet ik naar jou luisteren? Nee, op Radio 1. Uh, oh, maar geen, geen kritiek, kritiek over Radio 1. Mee, heb. Shit, ja, ja. het is allemaal Rosanna hier. Ja, nou, ik zal uh, dankjewel dat je er was. Uh, Gertja Hoekman van nu.nl en Juri Albrecht, directeur ja. van debatcentrum de Bali. Ja, graag Dit is Radio 1 Lunch. We gaan snel naar de andere kant van de tafel. Want ja, de vrijdag betekent altijd uh, een, een, sowieso de ontknoping van de nieuwsquiz. Maar het kan maar zo leiden tot een beslissingsronde. En uh, dat moeten we natuurlijk op tijd weten. De kandidaat die nog wat kan doen aan de hoogste score tot nu toe... dat is 64 punten, is Paul Ellerbeek. Hij is 43 jaar, komt uit Den Haag. Financieel adviseur. Uh, houdt van reizen. Ja, dat klopt. Wat is de laatste reis geweest? Uh, de laatste reis geweest naar Mexico. Twee weken lang. Naar... Uh uh, Sichen Itza, onder andere. En naar... Uh, uh, ja, wat dorpjes. Ja. En uh, staat er uh, alweer de... iets nieuws op stapel ook? Ehm... Uh, um... Ja, we willen naar India toe. Oh. In, in maart, voor een, voor een maand. Mevrouw is uh, geopereerd aan haar uh, knie. Ze wil daar een therapie volgen om uh, te, uh, de genezing te bevorderen. Oké, okay, nou ja, ik, ik ben zelf nooit in India geweest... maar iedereen die daar uh, geweest is, die zegt... nou, het is echt zo indrukwekkend. Op allerlei manieren. Dus, uh, nou ja, dat, dat is zeker de moeite waard, lijkt me. Laten uh, we op het afkomen. eens kijken of daar dan misschien die 300 euro mee naartoe kan... Uh, naar India. Maar dan moet het uh, een hogere score opleveren dan 64 punten. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Wij zijn begonnen in mei 2009. Midden in de crisis. Klopt. De nationale nieuwsquiz. Voorheen was dat erg druk. Ook met kerst. Er stonden rijen dik. Dat hebben we al jaren niet meer. Iedereen denkt eigenlijk in Nederland dat het einde van de recessie in zicht is. Het gaat economisch beter, maar toch worden steeds meer Nederlanders werkloos. We gaan nog steeds uh, zakjes vooruit. Dus daar uh, ben ik heel erg blij mee. Is dit voorboden van een krachtig herstel of van een langere periode van minimale groei? Ja, ik uh verkopen vis en geen flauwekul. Dus zeg is echt waar. Ja, goed nieuws. Nederland is uit de recessie. Maar ook buiten de eigen grenzen gaat het goed. De eerste twee landen die met een Europese hulp overeind werden gehouden, die kunnen weer op eigen benen staan. Vraag 1. Dat zijn Ierland en welk ander land? Uh, Spanje. Dat is goed. Beide landen maakten gisteren bekend... dat de hulpprogramma's eind dit jaar worden beëindigd. Vraag 2. Volgens Eurogroep-voorzitter Dijsselbloem... en welke Europese commissaris vormen de twee landen het levend bewijs... dat de Europese crisisaanpak, dus van hart bezuinigen, werkt? Hoe heet die eurocommissaris? Uh, Nelly smed dat is niet goed, Er is Reen. Harde eis is wel dat de sanering volledig en zonder vertraging wordt uitgevoerd. Een directe waarschuwing ook voor Griekenland trouwens... waar het nog helemaal niet goed gaat, ondanks een noodlening van 240 miljard. Vraag 3, daar hoort geluid bij, luister goed. Mark Rutte is zojuist door de Chinese premier Li Keqiang ontvangen. Ja, het is een heel belangrijk land voor het Nederlands bedrijfsleven. absoluut. Juist deze week kondigde de Communistische Partij een hervormingsagenda aan... die nog wel uitgewerkt moet worden... Die op termijn China fundamenteel zal veranderen. Premier Rutte is op handelsmissie in China. Dat is vraag 3. Hoe, hoe heet de bewindspersoon die met Rutte mee is? Uh, ploemen. Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, dat is juist. Vraag 4. Tijdens het bezoek van Rutte is afgesproken dat Nederland en China gaan samenwerken bij het beschermen van welk dier? De panda. Is dat een gok? Als een gok. Het is goed gegokt, ja. Soms krijgt als een bezoekende regeringsleider... zelfs tijdelijk zo'n aaibare reuze panda cadeau. Als blijk van vriendschap en toetreding tot de kring van... strategische, dan wel zeer gewaardeerde vrienden van China. Dus het is even afwachten of Rutte terugkomt met een panda. Is dat het geval, dan staan we er goed op bij China. Een geluidsfragment. Vraag 5. Wie is dit? Kijk, iedereen heeft het natuurlijk eigenlijk al over Colombia... omdat die zo vier, vijfden op de wereldranglijst staan... En, en een hele goede ploeg hebben... Maar Japan uh, is, denk ik, nog misschien wel wel lastiger. Wie is deze man? Dat is de stem van Arjen Robin. Dat is juist. Over de oefenduels tegen Colombia en Japan ging het in de aanloop naar het WK van 2014 in Brazilië. Daar zijn we al voor geplaatst. Vraag 6. In tegenstelling tot Nederland zijn Zweden en Portugal eh, nog niet zeker van hun ticket voor dat WK in Brazilië. Een van de landen gaat door. Dat duel wordt gezien als de clash of the Titans. Wordt het Cristiano Ronaldo of wordt het welke andere stervoetballer die dus van Zweden? Slaat dan Ibrahimovic. En dat is goed. Geen voetballiefhebber kan zich de ploegen voorstellen zonder hun aanwezigheid, maar toch zal één van de twee er niet bij zijn. Waar gaat u voorkeur naar uit? Wie wilt u daar graag zien in Brazilië? Slaat dan of. Uh, uh, Slaat dan heel graag. Toch ja. wel, hè? Laatste vraag dan. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. De vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? En als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. De ongerepte koningin wordt ik ook wel genoemd. 3. Ik heb de kortste landingsbaan ter wereld. Stop. Dat is Saba. Iemand die veel reist, die zegt dit met veel overtuiging. Uh, voor twee punten was de aanwijzing... mijn vulkaan is met zijn 877 meter het hoogste punt van Nederland. En voor één punt, ik was gisteren de tweede stop... tijdens de Caribische reis van het koningspaar. Het is inderdaad Saba, de unspoiled queen... wordt Saba ook wel genoemd. In 1960 is op de noordelijke punt van Saba... flatpoint een vliegveldje aangelegd. Het heeft de kortste landingsbaan voor vliegverkeer ter wereld. 400 meter. Maar de baan is permanent gesloten voor algemeen vliegverkeer. Uh, Saba, ja. Nou, dat was een enorme klapper, want daarmee komen we op acht. En dat betekent dat er zometeen maar acht nodig zijn... om in ieder geval gelijk te komen.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 Maar die groei gaat wel samen met een dalend aantal banen. En sinds de jaren negentig liep het aantal werkplekken in Nederland niet zo hard terug als dit jaar om over het consumentenvertrouwen nog maar te zwijgen. Dus gaat het nou echt wel zo goed? Misschien in de cijfers wel, in ons hoofd nog niet helemaal. Er moet minder worden bezuinigd nu de economie weer groeit. Dat is de stelling. U mag zeggen of u daarmee eens of oneens bent. Sms staat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800-1101. Kunnen naar de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het met hekje standpunt. We gaan snel door met deel 2 van de quiz. Want... We kunnen gewoon een beslissingsronde krijgen. 64 punten, hoogste score tot nu toe. Neergezet door Johan Smit uit Heteren. Maar de man die het in eigen hand heeft... heet Paul Ellerbeck. Hij zit hier vandaag bij ons, 43 jaar uit Den Haag. Deel 1 van de quiz 8. Daarmee gaan we vullen, Dus dat betekent bij 8 vragen goed... Hebben we hebben precies dezelfde stand: 64. Alles boven de 8 is gewoon winnen. Het is heel overzichtelijk eigenlijk. Ik ga de vragen stellen, dan het antwoord of pas. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsbrief Welke staatssecretaris geeft gehoor aan de kritiek van stakende advocaten op een bezuinigingsmaatregel? Theon. Het is Teven. De eurosceptische partij in welk land liet gisteren weten niets te zien in een samenwerking met Front Nationaal? Uh, Asje. Dat is Denemarken. He. Tot nu toe ongeslagen Jong Oranje speelde in aanloop naar het Jeugd-EK in 2015. Gelijk. Tegen welk land? Uh, Slowakije. Dat is goed. Er komt een onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van wat voor kunst in de collectie van het Koningshuis. Uh... Zeg anders pas. Schilderijen. Ja, Joodse roofkunst. Nederlandse vrouwen met borstimplantaten van welk Frans merk komen mogelijk in aanmerking voor schadevergoeding? Uh, dat is goed. De kritiek op welke president zwelt aan... vanwege de trage hulpverlening op de Filipijnen? Aquino. Goed. Welke schrijver gaat proberen om met elektroden... op een badmuts zijn creativiteit te meten? Pas. Arno Grunberg. Welk vorstendom... heeft gisteren laten weten het bankgeheim op te heffen? Liechtenstein. Goed, hoe heet de P van PvdA die vandaag in de rechtbank tegenover haar eigen partij staat? Pas. Judith Merkies, welke autofabrikant roept wereldwijd 2,6 miljoen auto's terug? Volkswagen. Goed, hoe heet de Nederlandse Golfer die gisteren in Dubai zijn omloop afmaakte met 73 slagen? Luiten. Goed, ook de Sociaal Economische Raad adviseert dat welk dorp moet worden verplaatst om ruimte te maken voor een haven? Moerdijk. Goed, Nationale Ombudsman heeft samen met welke instantie... een meldpunt ingericht voor klachten over rekeningen van medisch specialisten? Pas. Consumentenbond, in welke stad wordt mogelijk een school gesloopt... die pas in 2006 is gebouwd? Pas. Dat was in Kerkrade. Kerkrade West, om precies te zijn. Dan is nu de grote vraag... Zijn het er minimaal acht? U schudt met het hoofd. Ik denk het niet, nee. U weet het niet zeker. Ik weet het ook niet Zeker. Zeker. Johan Smit, goedemiddag. Goedemiddag. 62 jaar uit Heteren, u was hier van de week. Ja. U kwam op 64 punten. En ik heb gewonnen, hoor ik. Hoezo? Nou, er waren er toch zeven of niet? <laughs> hij heeft meegeteld. Het klopt ja. inderdaad, 7 waren het er. Ja. Dus dan uh, komt hij op, uh, op 56. Ja. En dat betekent, uh, betekent dus dat hij 64 genoeg is. Ja, nou net, hartstikke mooi. Ja, net niet uh, voor, uh, voor de kandidaat van vandaag. Ja, jammer voor hem. Paul Ellebeck, provinciat. Dank je. Kijk, die, die felicitaties komen al die kant op. Uh, ik maak het eerst even hier af, uh, meneer Smit. Uh, dus ik geef de kaarten mee voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. Dank je wel. Goeie reis terug naar Den Haag. En de winnaar van deze week is de Johan Smit uit de hetere. Meneer Smit, wat gaat u ermee doen met die 300 euro? Ik ga een deel weggeven aan 555, want dat was in de uitzending toen ik bij jullie was. Ja. En een ander deel geef ik aan mijn vrouw die zit te luisteren in Nijmegen tijdens haar cursus Beeldhouwen. En die heeft dringend behoefte aan mooie instrumenten om ook thuis te kunnen werken. Ah, kijk aan. Dus daar, daar gaat het geld dan op. Daar gaat het geld heen. Nou, hartstikke mooi. En dat is zeker dat Giro 5, dus er zullen ze blij mee zijn. Uh, hartelijk dank. En uh, ja, u mag zich de week weer naar noemen, Dus noemen. Ja, gefeliciteerd. super. hard niet verwacht met 64 punten. Dus dat is heel mooi. Goed gespeeld. Dank je. <laughs> Dag. Dag. Johan Dus onthoud die naam. 62 jaar is hij. Hij komt uit Heteren. We gaan nog een liedje draaien totdat het uh, 1 uur is. Hier is Ilse de Lange. zie ik uit een film die op dit moment in de Nederlandse bioscoop draait naar het boek van Herman Koch, Het Diner, Ilse de Lange en Blue, A Bittersweet. We melden ons zometeen met de werklunch. Dat gaat over niet zo'n vrolijk onderwerp, namelijk kindermishandeling. Onze gast heet Sandra Notenboom. De werklunch zometeen met haar, na het NOS Journaal van uur. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.